In zijn woonplaats Dieren is oud-PSP-voorman Bram van der Lek gisteren overleden. Van der Lek was bij de pacifistisch-socialistische partij... onder meer fractievoorzitter in zowel de Eerste als Tweede Kamer... en hij was partijvoorzitter. Ook zat Van der Lek in het Europees Parlement. De PSP ging in 1991 op in GroenLinks. De bioloog Van der Lek was ook voorzitter van de Vereniging Milieudefensie. Bram van der Lek was 82... President Yanukovych van, Oekra van Oekraïne heeft rondwaardig gereageerd op het geweld dat de oproerpolitie heeft gebruikt om pro-Europese betogers uiteen te jagen. De oproerpolitie trad afgelopen nacht hardop tegen een paar honderd betogers op het onafhankelijkheidsplein in Kiev. Er zouden 35 gewonden zijn. Janukovic wil een onafhankelijk onderzoek naar het geweld. In het Circus Theater in Scheveningen is het Koninkrijksconcert gehouden... in het kader van de viering van 200 jaar Koninkrijk. Het concert begon met het Wilhelmus, gezongen door een groep kinderen. Verder waren er optredens van Carol Emerald, Guus Meeuwers... Brigitte Kaandorp en Karel Kraaijhoff. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren bij het concert... samen met andere leden van de koninklijke familie. Eerder vandaag begon de officiële viering van 200 jaar Koninkrijk in de Ridderzaal... Op het strand van Scheveningen werd de landing van prins Willem Frederik nagespeeld. De man die drie jaar geleden op Prinsjesdag een vaccinelichthouder... naar de Gouden Koets gooide, is vanmiddag in Den Haag aangehouden. Hij was in de buurt van het Binnenhof... waar op dat moment de viering was van 200 jaar koninkrijk. Vanwege die feestelijkheden had de man een verbod gekregen om in Den Haag te zijn. Malta heeft de finale van het Junior Eurovisie Songfestival gewonnen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev scoorde de 12-jarige Kaya Kauki de meeste punten met haar liedje de start. Nederland eindigde als achtste. De tweelingzussen Milene en Rosanne uit Badhoevedorp traden op met het nummer double me. In de eredivisie heeft Herenveen thuis gewonnen van Goethe Eagles. Het werd 3-1. Utrecht versloeg Heracles met 2-1. NAC speelde met 2-2 gelijk tegen Groningen. Pekswolle RKC werd 1-1. Het was voor de Zwolse ploeg het vierde gelijkspel op rij. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Later in de nacht wat regen of motregen. Morgen bewolkt en bijna overal regen. Temperatuur tussen 7 en 10 graden. Na het weekend droog en soms wat zon. Het wordt geleidelijk kouder. Dit was het NOS Journaal. Ik kijk veel tv, maar wel wanneer het mei uitkomt.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 Buiten is het vijf graden. Binnen zit Max van Wezel. Alles en iedereen in de gaten houden. Misschien wilde AIVD op haar manier ook meedoen aan de participatiesamenleving. Goedenavond en welkom bij het Oog op Zaterdag... met een uur vol avonturen en avonturiers. Voor pagina nieuws in NRC Handelsblad vandaag... De AIVD breekt in op internetfora. De Tweede Kamer reageert geschokt. Maar heeft de dienst de wet wel overtreden? Roel van Broekhoven kreeg de zilveren nipkofschijf, schijf de hoogste televisie-onderscheiding voor de reisserie Hendens Helden. Morgen is de af eerste aflevering van een nieuwe reeks... met nog veel meer dramatische taferelen dan vorige keer. De ijsbeer wordt bedreigd en daarom is er de komende week een top in Rusland... Wat verklaart de fascinatie voor de ijsbeer? Fotograaf en reisleider Rini van Meurs... en Nestor van de Nederlandse Poolreizigers Code Korte vertellen. Waarom is heavy metal groep Iron Maiden zo belangrijk voor de Britse economie? En welke muziek past het best bij Wereld Aidsdag? Nou, dit wordt een spannende expeditie het komende uur... maar eerst maar is het nieuws van vandaag. Zaterdag 30 november. Een merkwaardig ongeluk in Glasgow. Een Schotse politiehelikopter stortte neer... en kwam terecht op een stampvolle pub. Ooggetuigen zeggen dat de helikopter als een steen uit de lucht viel. Acht mensen overleefden de crash niet. Dit is een black dag voor Glasgow en voor Scotland. Een paar barbezoekers kwamen met de schrik vrij. Ze probeerden de minder voortuinlijke te helpen... maar dat bleek onbegonnen werk. De Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst, de AIVD... hackt de servers van internetfora... en verzamelt zo de gegevens van alle gebruikers. Volgens deskundigen gaat de inlichtingendienst daarmee te ver. Dat als je uh, niet gericht uh, naar een persoon gaat kijken... of een groepje mensen gaat kijken, maar je gaat dat juist ongericht doen... dan gooi je je sleepnetten wel steeds verder uit. Maar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vindt dat de AIVD zich aan de wet houdt. Wat de IVD doet is de commissie van toezicht op de hoogte. En die heeft nooit aanleiding erin gezien om te zeggen dat de manier waarop dat gebeurt niet zou mogen. D66-leider Alexander Pechtel twijfelt aan de woorden van de minister. Hij wil een parlementaire enquête. Ik kan me goed voorstellen dat het voor de diensten... een zoektocht is gewoon de afgelopen jaren. Maar privacy is een groot goed in Nederland, ook in Europa. En daar dienen we als parlement onze verantwoordelijkheid te nemen. Milena en Rosanne zijn achtste geworden... bij het Europese Jeugdzongfestival. Dat werd gewonnen door Malta. De Nederlandse tweelingzusjes deden mee met het nummer Double Me. En dan werd vandaag ook nog het start zijn gegeven voor de viering van 200 jaar Nederlands Koninkrijk. Het begon vanmorgen met de landing van Willem I op Scheveningen. Zoveel gezichten, zoveel plekken. De prins staat op het punt om hier op Scheveningen weer voet op Nederlands bodem te zetten. Prins Willem Frederik kwam vandaag wat anders aan in Scheveningen dan in 1813. De golven waren namelijk te hoog voor een bootje. Er ja. klopt alleen helemaal niks van hè, wat hier gebeurt. <laughs> nee. Welkom terug op Nederlands bodem. Welkom terug in het, in het vaderland. Heeft de warrior me naar de lage landen teruggebracht... om het vaderland te dienen? Om het vaderland te dienen. Zo mij dat wordt vergund. feestje. De koning onthalen. Wie wil je nog wel wil nog meer? Ik wens ons nog vele jaren toe... Dank u wel. Ons land zo klein en de wereld ook. Grenzen vervagen, macht overgedragen. Nederland is niet meer het centrum van de wereld. Maar de wereld heeft ons nodig en wij haar. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En de hele week gingen bewoners van Kiev, de hoofdstad van Oekraïne... de straat op om te protesteren tegen de overheid... die geen associatieverdrag met Europa wil tekenen. Vannacht kwam we tot geweld. De politie sloeg demonstranten uit in. Stef Heinink, hij woont al jaren in Kiev. Waar ben je nu op dit moment, Stef? Op dit moment bevind ik mij in een groep vlakbij het Mikkailovske klosje. in het centrum van Kiev. Uh, nabij de plek, dus waar uh, vele duizenden, of althans toch een aantal duizenden demonstranten zijn samengekomen. Er wordt opnieuw gedemonstreerd vanavond. Nou, ze zijn op dit moment inderdaad aan het demonstreren. En ik uh, heb begrepen dat er uh, toch minstens zo'n 4-5 mensen voor de Michailovse kathedraal zijn samengekomen. En daar is opnieuw een, een geïnvloeide podium ingericht, uh, waarvan was, uh, vele uh, oppositieleiders, leiders van het oproer, de mensen toespreken. Uh, er is een uitermate vreedzame sfeer, moet ik zeggen, uh, op het plein zelf. Er wordt uh, voedsel uitgedeeld. Er uh, zijn... Uh, mensen die muziek maken, uh, mannen, vrouwen, jongelui, veel studenten opnieuw. Uh, het is een, eigenlijk een hele gezellige sfeer. Het begon uh, aanvankelijk over die toenadering tot de EU... die op het laatste moment niet is doorgegaan. Maar ik begreep dat de oppositie inmiddels ook het vertrek van de regering wil. Wat, waar zijn ze precies op uit? Uh, ze zijn erop uit inderdaad om uh, zoveel mogelijk Oekraïners... tegen de regering van Janukovic te mobiliseren... Uh, er is vandaag door de oppositieleiders uh, een uh, plan bekendgemaakt... om uh, Oekraïners op te roepen tot een staking. Een nationale staking is deze genoemd. Um, en heel concreet uh, hebben ze inderdaad ook opgeroepen... tot uh, het aftreden van de president. De president, Janukovic heeft uh, vanavond het politiegeweld veroordeeld. Moet je dat serieus nemen of is dat meer een tactische manoeuvre, denk je? Ik zie het zelf als een tactische manoeuvre inderdaad, ja. ja. Uh, ik was er zelf ook enigszins verbaasd over. Um, ik vermoed dat dit echt iets is om... Uh, ze zijn hier goed in het bedrijven van uh, politiek en in het um, niet alleen letterlijke zin... maar ook in het gruwelijke zin het optrekken van rookgeduinen... Uh, ...en om zoveel mogelijk verwarring te stichten... ...en maar vooral om natuurlijk de president uh, uit de wind te houden... ...zodat hij uh, maar vooral niet uh, persoonlijk wordt geïdentificeerd met uh, ja, deze toch wel uh, grote blunder... Uh, ...zoals het ook hier door de mensen op straat wordt opgevat. De grote blunder die uh, de macht is begaan. Vanochtend heel vroeg om vier uur. Want zo werd wordt het dan gezien van de politie als een blunder? Ja, zeker. Ik heb uh, diverse mensen gesproken inmiddels... En, uh, ja, dit heeft hen alleen maar gesterkt in hun overtuiging dat uh, ze aan de goede kant van de lijn staan en dat ze bezig zijn met iets goeds. Dat uh, de macht uh, aan de verkeerde kant van de lijn staat uh, door inderdaad uh, misbruik te maken van de machtspositie en uh, overdreven politiegemeld in te zetten. Wat dus inderdaad tot bloedvergieten heeft geleid. Um, wat hier vooral tot veel verbazing en verontwaardiging leidt... is dat hier een kerstboom uh, uh, uh, op optuigd staat... Die, die gaat worden opgetuigd. En, en uh, men spreekt het uh, schande van... dat er dus nu eigenlijk bloed kleeft aan deze kerstboom. Want die staat dus vlak naast de plek... waar vanmorgen uh, uh, dit politieoptreden heeft plaatsgevonden. Hoe denk je dat dit verder gaat? Verhardt de situatie zich, denk je? Ja, nou, ik, verharden, dat kan ik nog moeilijk inschatten. Maar uh, één ding is zeker. Uh, het Oekraïnse volk is, zover ik het uh, ken, uh, vreedzaam, maar ook erg weerbarstig. En ik zie het toch wel uh, zo gebeuren dat uh, ze blijven demonstreren. Sterker nog, uh, morgen, om 12 uur, uh, gaat er precies zoals vorige week zondag... opnieuw een uh, grote protestdemonstratie uh, uh, van start... Vanaf een vanuit een park met het symbolische standbeeld van een beroemde Oekraïense dichter. Van waar altijd protestdemonstraties vertrekken. Dus ik zie zeker een vervolg hierbij. Nou ja, dit gaat echt zeker door. Dit gaat absoluut door. Misschien dat er mensen zijn die door willen gaan. Totdat de regering inderdaad aftreedt. Dank dankjewel voor dit ooggetuigenverslag, Stef Heining in Kiev. De muziek, ik zei het al, staat vanavond helemaal in het teken van de Wereld dag die morgen voor de 25e keer wordt gehouden. Angela Groothuizen, zangeres, presentatrice, ervaren jurylid... maar ze is ook ambassadrice van Stop Aids Now. Angela, voordat we muziek gaan draaien... hoeveel Aids-patiënten zijn er eigenlijk tegenwoordig, weet je dat? ...zijn er nog wel echt verschrikkelijk veel. En als je dus bedenkt dat we, als we het hebben over kinderen... ...dan komen er per dag iets van 575 bij. Per dag, hè? Bedankt. En, en uh, uh, de schatting is dat zo'n 160.000 kinderen per jaar sterven... ...aan de gevolg van AIDS. Terwijl dat natuurlijk niet echt meer nodig is. Want er zijn natuurlijk medicijnen. Alleen heel vaak... Uh, zijn die kinderen niet getest. En, en uh, weet men ook niet... dat ze hiv besmet zijn. En krijgt ze dus ook geen levensreddende te behandelen. Welke muziek... heb je voor ons uitgekozen? En wat heeft dat te maken met Wereld Eetsdag? Nou, ik... Ja, er, er is heel veel muziek van mensen die ook zelf... Uh, uh, uh, HIV hebben of eet hebben. Of uh, gestorven zijn. Maar ik vond toch... Uh, de Street of de, de Philadelphia... van Bruce Springsteen... dat was zo'n... Ongelooflijk uh, uh, met, met een grote klap met uh, AIDS en HIV naar het grote publiek gebracht. Aangekaard. Door uh, die film met Tom Hanks en die muziek van Bruce Springsteen. Dus die, uh, Ik herinner me, dat is ja. een mooie, prachtige film. En we gaan het draaien: Streets of Philadelphia. Dankjewel, Angela Groothuis. And didn't know my own face, oh brother Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia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 Streets of fear. Muziek uit een van de eerste Hollywoodfilms... waarin openlijk over homoseksualiteit werd gesproken. In 1993 was dat Streets of Philadelphia met Tom Hanks. En de muziek van Bruce Springsteen werd uitgekozen door Angela Groothuizen. Ze is ambassadrice van Stop Aids Now. Ja, en dan komen we weer op de vraag of de IVD zich nou wel of niet aan de wet heeft gehouden... toen de dienst inbrak op internetfora. Nou, u hoorde minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken daarnet zeggen... de IVD bleef binnen de kaders van de wet. Alleen, hoe helder zijn die kaders van de wet eigenlijk? Michel van Eten is specialist digitale beveiliging... en hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft. Een hele goede avond, meneer van Eten. Goedenavond. Ja, wij, wij kunnen er geen wijs meer uitwoorden hier op de redactie. De meningen buitelen over elkaar heen. Zelfs de deskundigen zijn het niet eens over de vraag... of dit nou binnen de wet was of niet. Weet u het? <laughs> Um, dat uh, brengt me in de verleiding om te zeggen ja... maar dat zou toch wat overmoedig zijn. Ik denk wat we zien in de in, in NSA uh, en zowel in Amerika als in Nederland... dat er wettelijke kaders zijn die op papier best een zekere houvast bieden... maar dat we eigenlijk geen idee hebben hoe die kaders geïnterpreteerd worden... in de operationele praktijk van die veiligheidsdiensten. Dus in de VS blijven we NSA bijvoorbeeld volhouden... dat zij binnen de wet hebben gewerkt. En technisch gezien klopt dat waarschijnlijk ook wel... Alleen wat we dachten dat die wet zou doen, is zorgen dat er dus niet met enorme sleepnetten gewerkt zou kunnen worden. Maar nu komt naar buiten dat die rechters bijvoorbeeld, die dat moeten toetsen, eigenlijk een soort blanco checks afgeven aan de waardoor In Amerika? Waardoor ze als... In Amerika, precies. En dan zie je dat je dus eigenlijk aan de wet zelf niet zo heel goed kan zien wat wel en niet mag. En in de berichtgeving in de NRC vandaag vond ik ook een heel mooie... Uh, een stukje informatie zitten in die brief die ze hadden, of dat verslag, eigenlijk. Ja, dat het verslag produceerd. van de AIVD en MIVD-mensen met collega's van de, van de Amerikaanse dienst. Ja, klopt. Daar heeft iemand keurig netjes notulen zitten tikken. En uh, die hebben ze deels nu in de krant uh, weergegeven. En daar zit onder andere het mooie feitje in... dat uh, de, de AIVD meldt aan de Amerikanen... dat ze nog steeds een wet hebben... die hen niet toestaat om via de kabel uh, te tappen. Dat is een hele gekke bepaling die wij in die wet hebben zitten. Um, maar dat de, de juristen van de AIVD denken... dat ze toch kunnen tappen ook uh, kabelgebonden communicatie... als het voor defensieve... Redenen is. Nou ja, daar ja, ga je al. Wat alles daar kan je wel die voor ons gaan hebben. hebben. Hoe, Precies. Dus hoe, dan, hoe is dat verschil eigenlijk wettelijk tot stand gekomen? Dat de IVD kennelijk wel alles wat via satellieten gaat en via telefoonlijnen gaat, alles wat door de lucht gaat, zeg maar, mag aftappen. Maar dingen die via de kabel gaan niet. Het is zo'n irrationeel onderscheid eigenlijk. Ja, het klinkt heel merkwaardig. Ik ben geen historicus op dit terrein, maar uh, zoals ik het. Uh, begrepen heb, komt dat omdat uh, dat eigenlijk de bedoeling is om een verschil tussen binnen en buitenland te maken. Dus als jij buitenland, uh, veiligheidsdiensten mogen eigenlijk in het buitenland alles doen waar ze zin in hebben, even plat gezegd. Maar niet hier. Uh, maar niet hier. En ja, buitenland, dat is in, in vaak ga je dan uh, juist, uh, zeg maar, satellietcommunicatie en radiocommunicatie afluisteren. Dat is zeg maar koude oorlogachtige techniek. En, en in het binnenland uh, ja, heb je veel meer met kabels te maken. Dus zo heb ik dat onderscheid altijd geïnterpreteerd. Maar ik weet niet of dat daadwerkelijk de achtergrond is. En dat wil me veranderen. Hè? Er komt maandag een rapport uit van een commissie Dessens... die precies hierover gaat. Ja, dat advies is al een paar keer gegeven. Ook in andere, door andere adviesorganen. En ja, kijk, daar op zich... De, de, ik denk dat het goed is dat dat aangepast wordt. Dat, dat dient geen enkel doel, dat onderscheid. Dat is oude techniek, zal ik maar zeggen. Um, maar ik vermoed dat het voor de praktijk heel weinig gaat uitmaken. Want als de veiligheidsdiensten werkelijk last hadden van dit onderscheid... stel je nou voor dat de AIVD het zo zou interpreteren... dat ze helemaal niets mochten uh, aftappen wat uh, met kabelcommunicatie uh, te maken had. Dan, hadden ze, dan had een minister natuurlijk tien jaar geleden al de, deze wetswijziging naar de Kamer gestuurd. Dus het feit dat dat niet gebeurt... betekent dat er niet een hele grote operationele noodzaak is om die wet aan te passen. En dus betekent dat dat de AIVD allang een soort juridische interpretatie van die wet heeft... om toch te kunnen doen wat zij denkt te moeten doen. Ze zijn eigenlijk op een nieuwe wet, een nieuwe ruimere wet, vooruitgelopen misschien? Nou, ze hebben die wet op een bepaalde manier geïnterpreteerd. En uh, dat is de ellende met dit, met, de, met dit deel van de rechtsstaat. Dus we hebben geen zicht op hoe ze dat interpreteren. Omdat het een geheime dienst is misschien? Uiteraard. En dat zijn staatsgeheimen. En daar kan de geheime dienst niet in het openbaar verantwoording over afleggen... Dus uh, nou ja, wellicht gaat het rapport daar wat meer duidelijkheid over geven... want die mensen kunnen wel aan de IVD om opheldering vragen. Uh, dus ik ben benieuwd wat daarin komt te staan. Ja, want voorlopig raak ik het spoor toch een beetje bijster... als u het niet erg vindt. Minister Plasterk zegt dus... de IVD heeft de wet gevolgd zich binnen de kaders van de wet gedragen. En bovendien is er een commissie toezicht op de veiligheidsdiensten... en die heeft nooit geprotesteerd. En de voorzitter daarvan was vandaag ook uh, in het nieuws. En die zei juist, ja, ik kan helemaal niet beoordelen... of de AIVD binnen de wet is gebleven of niet. Dat maakt het gewoon ja. niet helderder voor me. Nee, dat klopt. En kijk, wat je hier ziet is eigenlijk... dat we geen goede checks and balances hebben. Dus geen goede uh, tegenkrachten... kritische controle hebben georganiseerd. Kunnen organiseren, vaak, uh, op die veiligheidsdiensten. In Amerika uh, is dat stelsel eigenlijk uh, op papier heel goed... Maar daar zie je bijvoorbeeld dat er parlementariërs waren die in die commissie zitten... die geheime informatie mag inzien over de veiligheidsdiensten... en op die manier parlementaire controle zou moeten doen. En die parlementariërs die klaagden erover... dat ze niet eens bepaalde onderwerpen op de agenda konden krijgen. Laat staan dat ze de werkelijk inzicht konden krijgen in de operationele praktijk. Nou dan is natuurlijk, als dat zo werkt... dan is die parlementaire controle ook een wassenneus. En dat geldt zelden voor het toezichtsorgaan wat wij hebben. Die mensen moeten wel inzicht krijgen in de operationele praktijk om te kunnen beoordelen wat, ja, wat de, de, de dienst precies doet. En dat is heel moeizaam. Dat gaat de dienst eigenlijk met nagenoeg niemand delen, die informatie. Ook niet met de toezichtcommissie? Nee, nou ja, laten we zeggen, daar zullen ze terughoudend mee zijn. Natuurlijk zullen ze daar uh, zaken aan, uh, aan melden. Dat, dat, is, dat proces is niet uh, een ritueel. Da, daar gaat wel degelijk iets van uit. Die commissie heeft in het verleden ook wel eens kritische dingen gezegd. Maar ja, daar zitten natuurlijk altijd mensen... met een enorme kennisachterstand tegenover zo'n dienst. Een dienst die, waar de hele cultuur erop gericht is... om geen Allere informatie weg te geven ja, die je niet weg hoeft te geven. We hoorden vandaag allemaal verontwaardigde Kamerleden voorbij komen. Meneer Pechtold bijvoorbeeld. En meneer Slob van de ChristenUnie... die een parlementaire enquête willen allebei. Meneer Schouw ook van D66. Maar als ik u zo hoor, is al heel vaak aangekaart... dat dit niet bevredigend geregeld is in Nederland. En ja, heeft de politiek dat is niet gedaan al die jaren. Hebben ze sinds Nee, maar we hebben... Nou, nee. Ik denk dat, uh, dat uh, Snowden de, de, de dossiers die hij heeft uh, weggehaald bij de NSA... natuurlijk wel voor het eerst een soort onderbouwing bieden... om een aantal van de vermoedens die wij hadden hard te maken. En de details zijn ook interessant. Hè? Dat zijn... Dat zijn details, als je die niet kent... kun je heel moeilijk met zo'n geheime dienst uh, praten... over wat, die, uh, wat hun maatregelen precies betreffen. En dan kun je ook heel moeilijk controle organiseren. Dus ik denk wel dat... De, ja, je hoeft niet te hebben zitten slapen... Om, om toch raar op te kijken van wat hier zich nu precies afspeelt. En je te realiseren dat we eigenlijk geen goede controle hebben. En is tot slot een parlementaire enquête een goed idee, vindt u? Nou ja, er wordt vaak een parallel getrokken met de IRT-enquête uit de jaren negentig. Ik denk dat dat hier ook best op zijn plaats zou kunnen zijn. Want ook voor zo'n dienst, die, die zijn niet, uh, die proberen zich helemaal niet aan controle te onttrekken per se. En als je daar uh, een gesprek kan hebben over wat wij als samenleving wenselijk en niet wenselijk vinden... dan geeft dat zo'n dienst ook helderheid. En nu krijgen ze vooral een hoop verdachtmakingen naar het hoofd... en mensen die verontwaardigd zijn. Maar ondertussen verkeert die dienst in de veronderstelling... dat ze volgens de wet handelen en ook het belang van Nederland dienen. Dank u voor deze korte introductie in de wereld van Kafka. Michel, <laughs> graag gedaan. En terug naar de muziek van Wereld Eetsdag morgen. Erika Terpstra is ook ambassadrice, maar dan voor Dance for Life. Goedenavond mevrouw Terpstra, hoe danst u zelf? Nou, ik, uh, ik dans meer aan de zijkant. en <laughs> Niet in het openbaar. Maar ik uh, probeer wel als ambassadeur voor Dance for Life... Uh, jongeren te activeren om mee te doen met Dance for Life. Dat is een hartstikke goede club. Wij werken in 24 landen met, uh, uh, op vijf continenten om de jongeren echt uh, voor te lichten en, uh, over HIV en over aids en over seksualiteit. Vaak in landen waar dat nog een groot taboe is. En uh, vervolgens leiden we ze op zodat ze hun eigen leeftijdgenoten echt kunnen kunnen helpen om te voorkomen dat ze HIV en aids krijgen. En dat is echt zo'n inspirerende actie. Het is hartstikke goed. We hebben u ook gevraagd muziek vanavond uit te kiezen. Welke muziek staat voor uw symbool voor die dag van morgen? Voor Wereldeedsdag? Nou, ik dacht ik moet een muziek hebben. Die mensen verbindt over de hele wereld met elkaar. Ik moet muziek hebben die inspirerend is. Positief en energiek. Want dat is Dance for Life ook. En ik ben uitgekomen op Bob Marley. Get up, stand up for your rights. Want dat is wat we de jongeren ook zeggen. Kom op, kom in actie. Uh, uh, probeer, probeer. Echt voor je rechten op te komen. Voor een betere informatie. En voor de gezondheid van jou en je leeftijdgenoten. Zelf wel ook jong overleden, Marley. Ja, inderdaad. En prachtige muziek achtergelaten. Maar hij had nog veel meer kunnen doen natuurlijk. We gaan hem draaien. En dank u wel. En een mooie dag morgen. Erika Terfstra. Dankjewel. je wel. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Reach a man. really were. en de Wailers en Get Up, Stand Up. De keus van ambassadrice van Dance for Life, Erika Terpstra. De landen waar de ijsbeer leeft komen volgend weekend bijeen... om te praten over de toekomst van het dier. In Moskou is dat. En vandaag was er in Groningen al een symposium... met Nederlandse kenners van dit majestueuze beest. Code Korte en Rini van Meurs waren daar beide aanwezig. Beide kennen het dier ook als geen ander. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Mag ik met meneer De Korte beginnen, want u zit het langst in het vak, zeg maar. Wanneer kwam u voor het eerst in contact met de ijsbeer? Met de ijsbeer in Levende Lijven in 1967. Op Spitsbergen. Op een expeditie naar het zuiden van Spitsbergen... als voorbereiding voor een grote expeditie het jaar daarop. En wat probeerde u toen eind jaren 60, te weten te komen over de ijsbeer? We probeerden met de Nederlandse expeditie te weten te komen hoe de trekwegen van de ijsberen waren... hoe oud ze konden worden, wanneer ze op welke leeftijd jongen konden krijgen... hoe lang hun vruchtbare periode was... Ja, dat, daar kwam het voor het belangrijkste op neer... om met deze gegevens iets meer te kunnen doen voor de bescherming van het dier. En dat waren allemaal dingen die toen eind jaren 60 nog onbekend waren? Die waren grotendeels onbekend. Er was discussie tussen de verschillende landen van het Poolgebied... Eh, van wie zijn deze ijsberen? De trekkende beren van Rusland trekken die naar Spitsbergen... trekken ze naar Groenland, komen de beren van Canada... Naar Groenland of gaan ze ook naar Spitsbergen? Want dat had grote consequenties voor de bescherming van de dieren. We hebben een uh, reportage van de NOS-televisie teruggevonden. uit 1969 over die expeditie in Spitsbergen. U komt daar ook in voor, meneer de Korte. We laten even een fragment horen. Ben je belazen? Blijf in die hut. Zeg in poesie. Durik, Durik, Durik, Zeg zo vanuit nou, de deur is even open. Nou, dat vind ik ook. Ko, doe geen stomme dingen, jongen. Hij kan om de hoek staan hier, nee, achter de keek. Okay. Uh. Nee, geen, geen rare dingen doen, jongens. Het is veel te serieus. De eerste ijsbeer in het expeditiebestaan wordt na eenzijdig overleg Barend gedoopt. Barend komt op 30 augustus, maar liefst een maand te vroeg. Zelfs de heren-experts hadden hem niet voor eind september verwacht. De hut is nog maar half afgebouwd. 1500 kilo hondenvoer ligt nog buiten. En dat probleem geniet Barends toegewijde aandacht. En zo klonk de West-televisie in 1969. Ja, ja, geweldige woorden. Co, doe geen stomme dingen. Het zijn geen poezen. Uh, moest u daarvan overtuigd worden toen? Daar uh, moesten we niet van overtuigd worden, maar... De groep bestond uit uh, twee, men, uh, twee soorten mensen. De mensen die de expeditie ondersteunden en weer weg zouden gaan. En de mensen die er zouden blijven en de beren zouden gaan merken. En die mensen die wilden graag deze beer te lijf gaan om hem te merken. En da dat is niet verstandig? Dat is heel verstandig. Als je daar naartoe gaat om beren te merken, dan zul je toch wat moeten doen. Dan kun je niet in een hutje blijven zitten, maar dan moet je naar buiten om zo'n dier te verdoven en hem de merken in de oren te zetten. Want ze zijn sterk, hè, ijsberen? Ze zijn heel sterk, ja. Dat is ongelooflijk. We hebben gezien hoe een, een beer, een boomstam waarin die vast zat met een staalkabel. We hadden een strik gezet die aan die, die boomstam was vastgezet om dat dier te vangen om hem te merken... En nu trok die die boomstam wel niet mee als een luciferhoutje, maar we hadden daar totaal niet aan gedacht dat die die boomstam zou mee kunnen trekken. Ze trekken ook zo robben van 300 kilo met één poot het ijs op. Ik kom zo bij u terug. Naast u zit Rini van Meurs, fotograaf... en reisleider in het Arktisch gebied. Um, toen u begon met uw uh, expedities, waren de verhalen van Code Korte al bekend. Hè? Kende u die ook, dat, dat ze zo sterk waren? Ja, dat, dat, uh, dat wist ik al. En Co, die hier natuurlijk naast me zit... dat was voor mij al, toen ik nog een jonge student was... eigenlijk al een idool. Hij was mijn polheld... Maar ik kende hem toen nog persoonlijk niet. En dat was uh, niet nog niet tot ik in 1989 een baantje vond op een klein scheepje. De, de plantjes die elk jaar naar Spitsbergen voer. Ik kreeg een, een baantje aangeboden aan boord van het scheepje... Als een, als een aardappelschiller, als een broodbakker, als mannetje van alles. En, want ik, ik, ik had toch wel enorme interesse in dat artisch gebied. En, um, dus ik ging dus voor het eerst naar Spitsbergen 1989... en ik, daar ontmoet ik dus tijdens een van die reizen... Code is een levende lijve. En we werken sindsdien heel nauw samen. Dus voor de, ja, de afgelopen 25 jaar, zeg maar. En uw eerste ontmoeting met een echte ijsbeer was in 1989? Dat was in 1989 in de Liefdefjord in het noorden van Spitsbergen. Dat was een ijsbeer met een prooi, binnen, Dus dat was erg spectaculair. Wat had hij beet? Hij had een zeehond. Hè? Dat is zijn voornaamste prooi dier. Was u gefascineerd meteen? Uh, werd u verliefd of was u een beetje bang? Nee, eigenlijk. Nou, ten eerste zagen we, dat, uh, zagen we die ijsberen heel veilig vanaf het schip natuurlijk. Maar in eerste instantie ging naar Spitsbergen voor de vogels en voor de fotografie en voor die hele wildernis. En ik wist natuurlijk dat er ijsberen voorkwamen, die ik ook graag wilde zien en fotograferen. Maar de passie ontstond pas na een aantal jaren, na een aantal... Uh, um, um, uh, Interessante ontmoetingen met die beren dichtbij, euh, leuke foto's. Toen ben ik wat meer over die beer gaan lezen. En toen is die pas eigenlijk pas ontstaan, na een aantal jaren. Dat was nog niet meteen in het begin. En de, sindsdien heeft u een heleboel expedities georganiseerd en geleid hè, naar, naar Canada, naar Spitsbergen. Ja, inmiddels heb ik uh, alleen rond Spitsbergen al, ik denk zo'n 150, 160 uh, cruises, dat noemen we expeditiecruises, uh, begeleid. Ja, En de laatste acht jaren zit ik ook uh, in de Hudson Bay, bij die ijsberen daar. Dat is bij Canada? Ja, in Canada. Meneer de Korte, het is een van de meest fascinerende dieren op aarde. Denk maar aan de rijen mensen in Berlijn toen om het ijsbeertje Knoet te zien. Te mogen zien, te kunnen zien. Wat is er nou zo fascinerend aan? In elk geval voor u. Ik vind de beer heel fascinerend. Maar toch niet fascinerender dan allerlei andere arktische dieren. Want wie zijn er nog meer? Ja, je hebt daar een heleboel hoogarktische vogelsoorten. Uh, zoals de zwarte zeekoet of die voormeeuw, de volger van de ijsbeer. De, dus de beer is inderdaad fascinerend. Het uh, is een heel... Uh ...heel speciaal dier... ...wat heel goed aangepast is aan het leven... ...in, in het hoge noorden... ...en is eigenlijk vrij uniek... ...het is een, een hele aparte beer... ...vergeleken met de andere beren... ...en zijn levenscyclus... ...en zijn voedsel daar op het ijs... ...dat is heel apart... ...maar ik denk dat in het algemeen het meest fascinerende is... Eh, ...voor de mensen... ...dat het een dier is wat veel sterker is dan ons... ...dan, dan wij zelf... ...en dat we gevaar zouden kunnen lopen als we daar te dichtbij komen. En dat is met heel weinig dieren in het geval. Dat geeft een enorme fascinatie. Dus als mensen in het poolgebied komen... dan zijn ze steeds met die beren bezig... die daar om een of andere hoek kunnen komen... en hun misschien wel zouden kunnen aanvallen. Ja. Liefde en uh, angst tegelijk, zeg maar. De, er is respect. Respect. Voor de ijsbeer respect. of voor de mens? V voor beiden. Maar voor wie het meest... Um, voor de mens, toch? Ja, want men kiest ervoor om een beer dood te schieten als die een, een, een mens aanvalt. Hmm. Meneer de Korte, volgende week is die top in, uh, in Moskou, in Rusland. Uh, nu was al het symposium in Groningen om dat voor te bereiden. Het gaat over de toekomst van de ijsbeer. Wa waardoor is de ijsbeer het meest in gevaar? De ijsbeer die is aan vele factoren onderhevig, waar hij van, van afhankelijk is. En hij heeft ijs nodig om zijn voedsel te vangen, grotendeels. En, en we voorzien dat in de toekomst eh, het zeeijs wat minder wordt in het Noordpoolgebied. Zodat het leefgebied van de beer zich gaat verkleinen. En we misschien kunnen verwachten dat het bestand kleiner wordt. Dat is, dat is de verwachting. Nu gaat het niet alleen om eh, gevaren die het dier bedreigen... maar ook om misschien een gezonde populatie die we in stand willen houden. Je hoeft een soort niet alleen te gaan beschermen als die gevaar loopt... maar ook als die nog relatief gezond is. En dat zou op die top moeten gebeuren. Ik, ik oh. dank u. Code Korte. Dank u. En Rini van Meurs ook. En uh, de ijsbeer is dus niet, niet helemaal de knuffel... waarvoor sommige mensen hem houden, maar wel een fascinerend dier. Nog één keer de muziek van Wereld Aidsdag. Nicolette Kluiver is nu nog collega bij BNN... maar binnenkort maakt ze de overstap naar RTL. En ze is ambassadrice van Stop Aids Now, net als Angela Groothuizen. Goedenavond, Nicolette. Goedenavond. Hoe ziet jouw Wereld Aidsdag er morgen uit? Wat ga je doen? Nou, pardon, ik heb een hele bijzondere dag. Ik ga namelijk met uh, Plagot Huizen op het Museumplein... een enorm grote knuffel uh, daar tentoonstellen... van acht meter groot. En wij zullen uh, bij een uh, soort zelfgemaakt graf... Uh, knuffeltjes neerleggen die staan voor alle kinderen die zijn overleden in 2013... aan de gevolgen van AIDS. Dus, en daarna ga ik de ARPEX in de V&D geloven. Dus ik ga echt heel hard mijn best doen op Wereld Aidsdag. Wordt een drukke dag. Welke plaats staat symbool voor AIDS... en voor de bestrijding uh, van AIDS voor jou? Nou, ik moest daar heel lang over nadenken. Ik dacht toch 7 seconds. Ik ben altijd weer vergeten van die... Uh, uh, met die prachtige Senegalse uh, ja, zanger die ook mee in de door Yussing de Doer, het Cherie. Ja, en, en dat gaat natuurlijk over de eerste zeven seconden van een pasgeboren baby. Dat is de onderliggende gedachte. Waarin een baby nog totaal geen weet heeft van alles in de wereld. En uh, ik denk dat dat voor mij centraal staat voor alle kinderen die onwetend ter wereld komen. Kinderen die geboren worden met HIV. We gaan hem draaien. Sterk Sterkte morgen met al die knuffels. Bedankt! Sehn, hol mir die Schwad direkt, der ma, li net, die samma so, Seconds over de eerste seconde in het leven van een baby. Uitgekozen door Nicolette Kluiver... ter gelegenheid van Wereld Aidsdag. Morgen voor de 25e keer gehouden. De eerste serie werd bekroond met een schijf en morgen begint een nieuwe reeks van O'Hendens Helden. De hedendaagse Britse avonturier Redmond O'Hanlon reisde zijn helden achterna... en regisseur Roel van Broekhoven reisde op zijn beurt O'Hanlon achterna. En hij zit hier. Goedenavond, Roel. Goedenavond, Max. Was het weer net zo'n belevenis als de eerste reeks? Het was heftiger, omdat we ons voorgenomen hadden... om naar al die plekken eens een keer te doen... waar we de eerste serie niet bij konden komen... omdat er te woeste dictatoren zaten die je niet toelieten. Dictators, of omdat we geen visum konden krijgen. Of omdat het te duur was of te ver... Dus we hebben de lat een beetje hoger gelegd. En welke landen konden toen niet en nu wel? Nou, Zuid-Soedan kon misschien wel, maar kost heel veel moeite om binnen te komen. Siberië is ook niet echt heel makkelijk. Weet je dat soort plekken? papua nieuw Guinea, het voormalig Australisch Nieuw Guinea, ook niet echt een land waar je zomaar in vliegt en inwipt. Dat waren landen waar we wat meer tijd voor nodig hadden. We hadden het uh, daarnet over ijsbeeronderzoekers en hun avonturen. Maar het ging bij jullie ook niet van een leien dakje. Ik sprak O'Han zelf eerder op de avond heel kort. En hij vertelde toen dat hij onderweg bijna dood was gegaan. Ik vroeg hem of het dat allemaal waard was geweest. Ah, oh, absolutely. Even the dying bits were worth it. I uh, I've been through a, a very bad, well a hurricane in a trawler uh, up to the Arctic. A force 12, so you can call een a hurricane. But this I think was just a force 10, but it was the worst storm of uh, Kamchatka in five years and the rescue boat sent to get us by the Russians was wrecked. Um, it was a very dramatic time. I was absolutely useless. I thought, having sailed around the world on the Beagle and not been sick, I'd be fine. But I was pathetic. I was just sick for five days. <laughs> and what's the difference with the last series, the award-winning series? I think these are much more dramatic, uh, taking further, taking other risks. Was fun talking to you, Redmond O'Hanlon. Oké, okay, well thank you. Enjoy the series. Bye. Oh well. Ja, dat was O'Hanlon dus eerder op de avond over uh, dat moment met windkracht 12 op de Arktische Zee... en de reddingsboot van de Russen die helaas schipbreuk leed. En, maar goed, het was het allemaal ja. waard. Ja. Roel, welk moment <coughs> was jij het bangst? Nou, ik, ja, ik ben, je bent gek soms heel uh, achteraf. Bang, we waren in Zuid-Soedan een keer. We reden met Redmond in een, in een jeep. en We hadden net een stamhoofd opgepakt. En die zouden ze zo een stukje gaan, gaan rijden. En toen kwamen we in zo'n roadblock. Nou, Zuid-Soedan een beetje burgeroorlog geweest. Iedereen ja. heeft de gekste wapenstonden. Mannen met bloed doorlopen ogen. Dus alcohol en met speren en talasnikovs. En ik dacht, nou, dat, ik ken een beetje hoe dat gaat in Afrika. Dat betekent problemen. Maar dat stam wat bij ons had, ik kende een paar mensen. Dus die babbelde wat en wij reden daar zo doorheen. En ik vroeg daarna aan die man, wat wilden ze nou eigenlijk? Toen zei hij, nou, dat is een stammer die heeft ruzie met de regering. Want we willen nog niet allemaal één land. We willen liever toch ons eigen stukje. En, uh, en die hadden het idee om de eerste, de beste overheidsjeep die er voorbij kwam. Om daar een paar ambtenaren uit te plukken en er dan één te doden als voorbeeld. En toen vroeg ik, slimme vraag van mezelf, hoe herken je zo'n overheidsjeep? Toen zei hij, nou, het is meestal een witte jeep. En wij reden ook in een witte jeep. jeep ja. Maar wij hadden dan gelukkig dat stamhoofd Dat bij. had je toch kunnen weten, ja, Roel. Ja. Dan neem je toch een andere kleur. Nee, dus meestal weet je het achteraf. En wat is het mooiste moment geweest? Wat is het moment waarvan je zegt, dat had ik voor geen geld willen missen? Nou, dat zijn er veel geweest, hoor. Dat zijn er heel veel geweest. Want, want die reizen zijn natuurlijk stuk voor stuk allemaal zo bijzonder. Wat toen witte plekken waren, zijn nu nog steeds eigenlijk witte plekken waar je moeilijk komt. Als je me nou vraagt, kies er een, dan doe ik alle andere tekort. Maar laatste, Een van de laatste reizen. Nou, die, die, die, die uh, cycloon. Het was geen orkaan, het was een cycloon. Oh, het was, het was geen windkracht 12, het was windkracht 10. Maar Redmond, hij overdrijft ah, wel eens, hè? Nou ja, Redmond Hout doet alles voor het verhaal. Hij is teruggekeerd van die laatste reis met een longembolie. En hij kwam bij het ziekenhuis omdat hij een beetje kortademig was. En toen zei ze: Nou, u heeft nog twee uur te leven. U bent net op tijd. En in plaats dat je dan naar huis gaat en tegen je vrouw zegt: Nou, het valt wel mee. Gaat hij zeggen: van uh, Ik kan nog twee uur te leven op het nippertje. Een geweldig verhaal. Fantastisch verhaal. Alles is dat verhaal waard. En, uh, een hele pathetische man, vind ik hem. Nou, Ah, ja, hij houdt van nee, alles voor het verhaal. Dat vind ik toch iets anders. Hij maakt het mooi. En ook slechte dingen zijn een mooi verhaal. Dat is wel, wel gaaf, hij is een gaaf. verhaal vertellen. Hij is een geboren verteller. Gelukkig maar, voor die serie. En wat dat betreft is een hele goede hoofdpersoon voor ja. die serie. Ja. En onverwoestbaar, hoor. Want ook in die, die cycloon, als hij dan onderin. Wij liggen allemaal onderin. straalzeeziek... met een scheepje waarvan je niet weet of we het halen. En ik kruip dan af en toe naar hem toe. Terwijl die blikken conserven uit die kombuis om je oren vliegen. En komt kom bij hem en zegt dan. gaat het een beetje? En dan kotsend smilt hij nog en zegt hij. I wouldn't have liked to miss it for a minute. Yeah. Altijd optimistisch. Je kunt hem erbij hebben. En uh, dat sloeg op jou over, ook, dat optimisme. Nou, sowieso, ik was al heel zeeziek hoor moet ik zeggen. God, drie, dagen, drie dagen zeeziek is lang, Max. Poeh. Nee. Ik wil even met je vooruitkijken op uh, de serie die gaat komen. De ja. eerste twee afleveringen: dus de eerste is morgen. Gaan over Alexine Tinnen, Een Nederlandse ontdekkingsreiziger die. Uh, niet dicht op reis ging. Nee. Even een fragment. So I was urged to carry 800 pounds in copper money, a load for 10 camels, 40 water vessels, six tents, iron bedsteads, mattresses, weapons. Shortly All we need to spend 18 days in the desert without any water. Alexine Tinnen gaat het over. Ja. Een uh, Nederlandse vrouw kwam eigenlijk... van de chique lange voorhoud in Den Haag. Afrika. Trok Afrika in met... meubels, matrassen. En haar moeder? Haar moeder, Twee uh, haar 60. hele huishouden. Ja. Was dat nou een typische ontdekkingsreis? He? Want het lijkt me nog wel een luxe ze noemde zichzelf, Nee, ze noemde zichzelf toerist, maar ze wilde wel... al die reizen maken, want ze wilde zich suf... aan het lange voorhoud. Dus op, eerst begon ze in Europa... langs al die graven en, en bekende... hertogen te reizen. En toen dacht ze, later we in Afrika... een beetje op zoek gaan. Maar wat je net hoorde... was nog een kleinigheid. Want op het laatst met honderden bediendes en met 102 kamelen. Zelfs vijf kamelen voor de vijf honden die ze hadden. Want die mochten niet met hun poten in het Wisse Woestijnzand. En inderdaad stalen ledikanten, mahoniehouten kasten, kristal, damast. Moesten allemaal op niveau. En zij noemden zichzelf toeristen. En hoe is het met haar afgelopen? Nou ja, zoals het hoort afgelopen met ontdekkingsreizigers, slecht natuurlijk. Zij is op een gegeven moment in Libië omgekomen door een aanval van waarschijnlijk Torex. En haar moeder is aan de ergens in Zuid-Soedan gestorven. En ook al bedienden zijn haar zus, haar tante die nog meekwam. Een beetje ontdekkingsreiziger gaat gewoon natuurlijk dood voor zijn tijd. Maar kun je zo iemand die, die, die met al die bedienden naar Afrika trok, wel een, wel een echte held of een echte heldin... Noemen. Ja, ik vond dit was wel buitengemeen moedig. Wat ze, misschien hadden ze geen idee wat voor gevaren ze liepen. Dat zou heel goed kunnen. We vonden het ook leuk om eens een keer een vrouw te hebben. Want er zijn wel een paar vrouwelijke ontdekkingsreizigers, Maar er zijn er niet zoveel die naar plekken zijn gegaan waar wij naartoe konden. Dus dat was ook een reden om dit te doen. En ja, een Nederlandse helden. Dat was eigenlijk een beetje beneden Redmond's stand. Want die is heel erg voor de Engelse held natuurlijk. natuurlijk. Een, ja. Maar hij vond deze dames toch wel buitengemeen moedig. Hij dacht ook eigenlijk dat ze stiekem op reis waren naar de bronnen van de Nijl. En dat ze gewoon deden alsof ze toerist was. Want dat was toen hele de mode in die tijd. Iedereen, Iedereen zocht ieder. in die tijd naar ja. de bronnen van de Nijl. Dat was je de bronnen van de Nijl zien en dan sterven. Nou, meestal ging het andersom. Eerst sterven. Zoals dan in dan dit geval van Alexine ja. Tinne en haar moeder. Wie zijn de andere helden die in de serie voorkomen? Er zit een man, in die, uh, Henry Wickham... die uh, ging op eigen houtje naar Brazilië... om daar rubbenzaten te stelen... zodat de Engelsen hun eigen rubber konden kweken. Dat is ook gelukt. En uh, Brazilië is er nog boos over. Er zit Richard Burton, een hele grote held van Red and Dren, en die 26 talen sprak, de Kamasutra... vertaald heeft voor het Victoriaanse Engeland. En ook nog eens een keer ging spioneren voor het leger... in de Brodels, de bordelen van Karachi nou dan een man die voor uh, Peter de Grote Alaska heeft ontdekt wat daarna 150 jaar Russisch was en dan nog een man die naar nieuw Guinea ging naar de kannibalen. en terugkwam met een glazen pot met daarin het hoofd van een kannibaal. die per ongeluk doodgeschoten was en uh, voor die serie over die man die voor de zaai naar Alaska ging dat, de, toen kwamen jullie toen in kwam die in, toen kwamen we in die 11 12, ja, 12. Ja, 10. morgenavond tien voor half negen tweede net zonder twijfel V komt er een derde serie nog hoor niet deze in elk geval. Waarom niet? Nou, je moet op je hoogtepunt stoppen, toch? Nee, je moet gewoon op een gegeven moment niet te lang doorgaan met zo'n zin. We gaan weer wat anders doen met Redmond. We gaan zelf wel zoeken om weer wat anders te doen. Want hij blijft een begenadigd verteller. Maar dit is wel een beetje geweest. Je moet ook weer zo'n team verfrissen. Nieuwe mensen moeten met hem opstappen. Het is mooi geweest. Ik ga morgen kijken. Dank voor je komst. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. Ja, want het is bijna two minutes to midnight... en u hoorde Iron Maiden, de IJzeren en niet zonder reden... want Marco Roulos, ex-zanger van de Heide Roosjes... en liefhebber van Iron Maiden, ze worden geprezen hè, in Engeland. Ja, ik hoorde het uh, vandaag, ja. Ze zijn mooi. Ze zijn goed voor de economie. <laughs> ja, ja dat, ik snap het wel. Uh, Iron Maiden en uh, heavy metal in het algemeen... is uh, een soort muziekstroming die niet uit te roeien is. Uh, Iron Maiden is ook een band die echt al decennia bestaat... En die daarin eigenlijk een hele soort uh, constante ja, factor van kwaliteit voor de liefhebber is blijven leveren. Met, uh, met een hele hoop ja, producten ook die erbij horen. T-shirts, uh, cd's. En dat, dat wordt altijd met heel veel liefde vormgegeven. En, uh, en die verpakkingen van die cd's zien er uh, heel bijzonder uit. En ja dat, hun fans waarderen dat en zijn daardoor uh, zeer loyaal. Uh, zeer groot in getalen, overigens over de hele wereld. Uh, en zorgen daarmee samen waarschijnlijk voor uh, een hele grote omzet bij uh, de BV uh, Iron Maiden. Volgens de Londense beurs, die dit positieve oordeel velt, zijn ze een voorbeeld voor andere bedrijven. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe kan een heavy metal groep een voorbeeld voor andere bedrijven zijn? Nou, doordat ik kijk, dat begint bij dat heavy metal is uh, uh, ja, muziek van outsiders voor outsiders. En. Uh, uh, die band en die fans, dat vormt een soort ja, verbond, zeg maar. Die, die, die fans die zijn loyaal aan die band. Die, die willen ieder product dat die band uitbrengt, dat willen ze hebben. En uh, die band houdt heel veel in eigen hand. Uh, heeft al, werkt al vanaf het begin met dezelfde manager, uh, sinds eind jaren 70. Uh, dus die zijn heel goed op elkaar ingespeeld en, uh, en weten heel goed uh, uh, ja, welke producten ze willen maken en hoe ze die aan de man moeten brengen. Ik denk dat dat. dat ja, dat ze daardoor, uh, daardoor een soort voorbeeld voor andere ja, bedrijven zijn. Hè? Als je het in, die, in dat economisch licht wilt zien. En dat is de les die je kunt leren uit Iron Maiden. Trouw aan je publiek. En dan zijn zij ook trouw aan jou. Ja, en ze niet Duvelen, weet je, wel? je hebt tegenwoordig heel veel van die kortstondige acts die dan een of andere talentenjacht winnen, waar dan zo snel mogelijk uh, wat geld in gepompt wordt en zo snel mogelijk keer 50 uh, eruit getrokken worden. Uh, en dat is de korte termijn. Maar een band als Iron Maiden die investeert op de lange termijn. En uh, what you give is what you get. Als jij goed bent voor je klanten, om het dan weer eens in economisch perspectief te zeggen, uh, dan zullen zij ook goed zijn voor jou. En dat is heel goed. Iron Maiden heeft de gunfactor. Dankjewel, Marco Oké. Okay. Ja, en dit was dan de dagsluiting van Met het oog op morgen op deze zaterdag. Morgen zit hier John Jans van Gade, straks op Radio 1 BNN de overnachting. En daarin spreekt Willemijn Veenhoven met Sandy Wenderholt. Een gesprek over seks, succes en vrouwen staat hier. Maar ja, veel plezier. Goed weekend. Wat ik nog te zeggen dauert een sigaretten. En een laatste glas in steen. Hallo, met Willy. Ik ben geen nummer, maar mijn voorgangers wel. Wil je meer weten over Willy 1, 2 en 3? Kijk, luister, luister dan naar uh, het OVT van de VPRO. OVT. Ik weet het. Morgenochtend van ja. 10 tot 12. Ja, doe jij het dan? Jij praat lekker normaal. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Geen zorgen. promovendum.nl. Dit is Radio 1.